Nevers zei dat ze nog steeds achter het beleid staat van de afgelopen jaren met president Biden. Maar zei ook dat veel Amerikanen er nog weinig van merken. VVD-voorzitter Erik Wetsels gaat deze maand praten met verschillende vleugels binnen de partij die een discussie willen voeren over de koers. Deze zomer sprak een groep VVD'ers zich openlijk uit tegen samenwerking met de PVV. Ze zijn bang dat het liberalisme ondersneeuwt. Meer dan 1500 leden klaagden daarover in een brief aan het bestuur, onder wie partijprominente Ed Nijpels en Frans Wijsglas. Wetsels zegt tegen Nieuwsuur dat het een signaal is dat leden zich ergens niet in kunnen vinden. Daarom gaat hij het gesprek aan. Zware onweersbuien in Tirol hebben op verschillende plekken tot overstromingen en modderstromen geleid. Volgens lokale media zijn verschillende wegen afgesloten, onder meer door aardverschuivingen. Meerdere auto's zouden zijn weggespoeld. Over slachtoffers is niets bekend. Deze zomer heeft het zuiden van Oostenrijk meerdere keren te maken gehad met noodweer en modderstromen. Een belangrijk chemomedicijn tegen kanker is tot zeker 1 september... maar beperkt beschikbaar in Nederland, zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Wereldwijd zijn er tekorten ontstaan door problemen met de productie en distributie van het middel. Waarschijnlijk moet in Nederland de behandeling van 500 tot 1000 mensen worden aangepast. Het medicijn etoposide wordt gebruikt voor de behandeling van zo'n 30 vormen van kanker... waaronder longkanker en leukemie.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 is de fijne plaats. Ace of Base, and all she wants is another baby. Ja, en uh, aan mijn linkerkant zit Thomas. En uh, tegenover mij zit Ger. <laughs> Goedemorgen, Zandvoort. En, uh, ja, we hebben een, een beetje een afwijkende uh, uh, uitzending. Omdat uh, de redactie is daar op, op vakantie. En uh, de meeste presentatoren zijn op vakantie. En toen dacht ik, van nou, dan doen wij het even. Zeker. En straks komt Frank Paardenkoper en die uh, schuift ook even aan. Want die heeft ook altijd een redelijke mening over de dingen die in Zandvoort uh, uh, gebeuren. En uh, nou, we gaan straks even praten over het dierenhuis in Kennemeland. Want uh, ja, er is wel het een en ander aan de hand daar. Want er was een mevrouw. Nou, die had 70 honden en katten. Ja. Uh, nou, dat was één groot drama natuurlijk. En nou, dat is duidelijk dan als we dat uh, hebben besproken. En uh, wat heb jij van de week gedaan? Hebben leuke dingen gedaan? Gewerkt. Gewerkt. En, ja, jij, jij werkt bij de overheid, hè? Ja, klopt. En wat doe je precies? Uh, nou ja, ik uh, ben weginspecteur, dus ik uh, controleer alle wegen en zo. Echt waar? Op, ja. op, uh, op het asfalt? Veiligheid vooral. En, oh ja? Uh, ja. En ook, maar ook op asfalt? en op, Ja, uh, ook, uh, ook ja. van alles. Alles wat met de weg te maken heeft. Oké, okay, wat grappig zeg. Ja. Dat is wel een hele leuke baan, denk ik. Zeker. Ja. En hoe lang doe je het al? Nu een jaar. Oké. Okay. En je bent al helemaal ingewerkt. Helemaal ingewerkt. Ja, <laughs> klaar voor de Formule 1. Hè? Klaar voor de Formule 1. <laughs> ja, wist, wist jij dat uh, Shell uh, um, een, een, een hele speciale afdeling heeft. om uh, het asfalt voor circuits uh, te, te maken? Is dat zo? Ja, dat ah, is nee, heel speciaal asfalt. Waarin, uh, ja, uh, dat soort okay. dingen. Nou ja, volgende week begint het hier uh, gewoon. Een, ja. Uh, ja, dan uh, gaan de. Krijgen de wegen door zoveel mensen nou veel meer een, een, een, een, zeg maar een opdonder? Nou, Merken jullie dat? Nee. Nee? Nee, dat valt wel mee. Maar het is niet zo dat uh, uh, het, het wegdek van uh, de, de, de zeeweg meer te lijden heeft dan... Uh... Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat valt wel mee. Okay. Ja, het is meer dichtgegaan vanwege de veiligheid. Nou ja, dat is al wat ik zei. Precies. Ja, daarom uit voorzorg en voor de hulpdiensten, zodat die sneller het dorp in zouden kunnen komen. Oké. Okay. En, en da daarom, dat is alleen maar ja. vrij voor. Uh, ja. Het is wel heel goed georganiseerd ge ge allemaal. En uh, doe je het alleen in Kennemerland? Ik, uh, <coughs> ja, nou, ik zit uh, Saanstreek Waterland in Harlem eimond Oké, okay. dus dat is een. Uh, ja, een, een, een redelijk uitgestrekte uit, auto. Ja. Rijdt het op de motor allemaal? Nee. Op oh, de ja, auto? Thomas heeft een enorme, fijne, dikke motor. Ja. Oh, om, om, wat is het een BMW? Een, uh, nee, een Honda. Een Honda. Ja. Hond A. Nou, helemaal goed. Hey, um, nou ja, verder uh, hebben we um, onze uh, uh, dorpsgenoot Mick Boskamp in de Telegraaf zien staan van de week. Enorme pagina over het feit dat hij uh, de Pietje Bel van. Uh, van, van de lage landen wordt genoemd. Okay. <laughs> Omdat hij... Uh, ja, hij doet een, een, een show samen met Ro Ronald uh, Molendijk. En Ronald Molendijk is uh, Ja. En, en, ja. Uh, uh, dus dat doet hij op... Uh, op uh, waar doet hij dat? Op. Uh, hoe heet het ook weer? Weet je wat ik bedoel? Jij weet het niet, hè? Nee, ik weet het niet. Nee, nou... Hij, uh, even kijken, ik zit hier te lezen, hoor. Er was toch ja. zo'n MTV-achtige... Ja, uh, het is een. De uh, uh, Boulevard of Broken Dreams heette het vroeger. Oké. Okay. Weet je dat? Nee. dat nee. Zeg <laughs> nou, maar niks. Nou, laten we even een plaat draaien en dan uh, kijken waar we daarna terecht komen. Dames en heren. Hartelijk welkom.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 Goed hè, Bruno Mars. Ja, ja hij, vind ik wel een bijzonder goede artiest. Ja. Ja, nou, de... Hij maakt echt hele mooie nummers. Ja, absoluut. Hij heeft net een nummer gemaakt met uh, Lady Gaga. Oh ja? Ja, en dat, is, uh, dat komt uh, deze week uit, geloof ik. Oké. Okay. Uh, ben benieuwd. Ja, maar, uh, ja prachtig allemaal. Hé, hey, luister eens. Uh, ben jij uh, ooit op de hoogte geweest van uh, de Modderkommen in Zandvoort? De? De Modderkommen? Nee. Nou, de Monderkommen waren een, was een, een gedeelte. Uh, uh, waar ja, er werd, werd uh, gedumpt. vuilnis gedumpt ja. en. Uh, wacht even, ik doe een computer open. Er werd uh, in de Noordduinen. Uh, dus waar nu de Celsiusstraat is. En, uh, en daar uh, waren uh, zeg maar een soort van meertjes, maar die waren zo smerig. En zo werd het van <laughs> allemaal uh, poep. En, en, en uh, uh, de riolering kwam erop uit. En er is nu een, uh, een, een, uh, een podcast over. Uh, over de Entos, zoals dat heette. De vuilstort en de modderkommen. Uh, uh, ge gemaakt door Volker Bloemen. Samen met Ari Koper, Gerard Scholten en uh, Ronald Cassé. Uh, en die uh, hebben een hele interessante. Uh, podcast gemaakt over uh, nou ja, waar uh, nu heel veel mensen wonen. En het was uh, ik kan me nog herinneren dat wij vlotje vaarden op uh, de afgezaagde uh, daken van auto's. En dan ik ben er wel eens ingevallen. <laughs> Als kind. Stinken jongen, stinken. Ja, verdelden. dat is wel. Ja. Dus uh, ja, het is heel, uh, heel, heel interessant om, om, uh, om dat eens te gaan volgen. En, uh, jij, jij komt uit Zandvoort ook? Ja, ja ik ben in Haarlem geboren, maar. Ja, maar uh, ja. Je, ja in het ziekenhuis. Ja. Ja, ja, ja, maar dan ben je wel Zandvoort. Er. Zeker. Soort van. En, en uh, wat, wat, wat, wat boeit jou in Zandvoort? Gewoon een dorp. Ja. Het is gewoon, ja. Gewoon gezellig. Ja. ja. Iedereen kent elkaar. Echt, ja. De maar zee, ook al, de zee al, Ja? Het circuit. Ja. We hebben een hoop hier. Ja, we hebben zeker een hoop. En dat, uh, uh, ja, dat was natuurlijk toen ook al. Want ja, maar, uh, nee. ja het circuit is natuurlijk. Ik Duinen. De duinen, ja, prachtig. En, en uh, ja, ik heb tegenwoordig een hond. En dus uh, elke morgen ja, ja, loop, loop ik eerst uh, minimaal een uur over het strand. En, uh, en daarnaast middags nog uh, ruim uh, drie kwartier door de duinen. En dan, ja, het uh, lekker hoor. Ja, het is stop. Dus wat dat betreft hebben we wel uh, een hoop uh, mooi, mooie natuur rond ons. En, uh, en we hebben natuurlijk vorig jaar, of vorig jaar, vorige week. Het uh, kampioenschap ook uh, uh, meegemaakt. Ben je nog geweest? Uh, nee, ik zat hier al uh, uitzending te maken met Rob. Oké. Okay. We hebben wel Ben Zonneveld toen in uitzending gehad. Ja, maar uh, ja, ja. het zag er wel allemaal gezellig uit. En Willem uh, Minkman is... Uh, ja, die had gewonnen. hè? Die heeft gewonnen, ja. ja. En, uh, en ik heb een, uh, zelf ook nog een uh, Makreel... Hij is een is voor 30 euro verkocht. Dus het moet een goed visjes zijn geweest. Ja, maar dat was de, de, de winnaarsvis. Ja ja, ja, ja, ja. En ik had er een voor 4 euro. Oké. Okay. Dus helemaal, uh, dus die hebben Ook we... lekker. Ja, top. Die hebben we schoongemaakt. En toen zei mijn uh, vrouw, uh, wil jij een toosje met uh, makreel? Is ja, lekker. lekker? Ja. Dus toen hebben we uiteindelijk die hele makreel op het toosje <laughs> opgegeten. Dat is toch goed. En het was zo lekker, jongen. En ja. het was, uh, maar het is ook heel gezellig om te zien... Dat die mannen dat, uh, dat, dat doen. En, en uh, ja, het is wel een hele bijzondere, een bijzondere aangelegenheid. Dus, uh, een leuke hobby. Een hele leuke hobby, absoluut. En, uh, nou, in, in, uh, in Zandvoort hebben we ook uh, aan de boulevard. Uh, ...heel groot de letter Zandvoort, heb je het gezien? Ja, heb ik gezien. Om een selfie te maken. Nou, dat ja. is wel, uh, die, die staan er tot, uh, tot en met de Dutch Grand Prix... ...op de Boulevard de Vauvage. En uh, daarna gaan ze waarschijnlijk nog een maand naar het Gasthuisplein... ...en vervolgens naar het Badhuisplein. Dus we zijn er nog niet vanaf. En uh, nou, dat is hartstikke leuk. Hetzelfde wat er op het Ratersplein staat, weet je Die, die uh, 1, 2 en 3. Oh ja, ja. En, die staat ook in Noord, hè? Oh ja? Ja, op het, uh, voor de FOMAR. Oh, wat leuk. Hebben ze dat ook neergezet. En je ziet zoveel mensen die ermee op de foto gaan, jongen. En, ja, Het nou, is, is echt een, een, bijzonder, een bijzonder geslaagde... Uh, ja. Ja. ja. Ja, zeker. En nu nog uh, parkeren, hè? Uh, uh, uh, word... Ja, ik zie aan alle kanten alweer oproepen komen over Facebook voorbij komen. Hebben jullie nog een doorlaatbewijs voor mij? En, uh, oh, oh ja. Ja, ja, ja die gaat natuurlijk van hand op ja, je hand. Je kan het gewoon op de, bij de gemeente aanvragen, hè? Ja, maar je moet wel naar het zand voorkomen. Ja, oké, okay, maar... Ja, ja dan kan ik. heb er één. Dus, uh, en ik moet uh, uh, nog een vriend naar het ziekenhuis brengen op uh, vrijdag. Dus uh, ik, uh, ja, ik, gebruik, ik gebruik hem gewoon. Ja. En natuurlijk het reuzenrad. En die draait. Ja. Ben je er al in geweest? Nee. Ga je erin? Ga, nee. Nee? Nee, het is mij te hoog. Ja, mee je dat? Ja, ja. <laughs> oh, wat grappig. Ik, uh, ja, het is, het is, uh, ja, het is best hoog, Ja, ja. Ja, normaal hadden we, die, het is nu een ander reuzenrad. Normaal was het een uh, gesloten kooi, zeg ja. maar. En nu ja. is hij open. Ja, dat is dus helemaal leuk. En het wiebelt allemaal wat meer. Dus het is echt, echt een reuzenrad nu, zeg ja. maar. Ja, ja, ja, ja. Maar jij bent niet zo'n uh, nee. zo held. Nee, niet, nee, wat dat betreft niet, nee. Maar wel op een motor natuurlijk. Ja, op een motor. Ja. Ja. Ja. En nooit te hard, hè? Nee, nee, nee, nooit. We houden ons altijd aan de snelheid en de regel. Juist, daar ja. houden we van. Zeker. Ja, en dat moet ook. Een beetje, maar een beetje onge ongehoorzaam mag wel. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Hé, hey, en uh, de filmclub van Zandvoort... die, uh, ja, die, die, uh, die werkt weer. Want woensdag uh, 14 augustus... zijn er weer twee films te zien in het uh, Circus Theater in Gasthuisplein, uh, Eén voor de jeugd en één voor de seni senioren. <laughs> For, voor de jeugd is... Heb jij er ook uh, nog wat te doen, Ger? Dank je. <laughs> <laughs> uh, Kung Fu Panda 4. Nou, het is leuk, jongen. leuke film. En uh, voor de zandvoortse senioren wordt om vier uur... de prachtige Franse film Le Fabieux Destin... Nou, nee, nee. Poulain. Oké. Okay. Ja, het is prachtig. Met, uh, leuk. Muziek door Jan Tiersen. En is bekroond met meerdere prijzen. Persoonlijk had ik, uh, ga ik liever naar Kung Fu Panda. Ja? Ja, denk het ja, wel. Ja, ja, ja, ik wel. Ik het. daar ook van, van, dat soort dingen. Maar wel leuk dat er weer uh, films uh, uh, te zien zijn. Zeker. Want het is, uh, ja, het is toch wel een heel bijzonder bioscoopje. Ja. Ga je er wel eens heen? Nee. Ging je er wel eens heen? Ik ging er wel altijd in circus. Ja? Ja, Ging ja. ja. wel regelmatig heen. Maar was het dan druk? Mm. Ja, het ligt er ook aan wat voor film je bezocht. Maar over het algemeen uh, viel het wel mee. Je kan ja. altijd wel met last minute binnenlopen. Ja. Kijk eens ja. wie er binnenkomt. Kijk. Over last minute binnenlopen. Hallo? Frenske. Hoe is Frank? Ja, het is goed. <laughs> hey, welkom. Ja, wel. uh, leuk dat je er bent. En, uh, nou, we gaan uh, met uh, Thomas en jouzelf uh, en mijzelf... Jou, jou, jou mij uh, even de dingen van de dag doornemen... Headset, uh, of een koptelefoon. Ja, ik zal ja. het even inpakken. Oh, En dit leuk, hè? Als luisteraar kan je gewoon live erbij staan. Hoe, ja. hoe dit allemaal werkt, Frank. We gaan weer wel met live radio. Met live radio. Jij op, weet uh, er alles van. Zet af, helemaal doet... bezig. Wonderschone. Je hebt natuurlijk jarenlang op uh, uh, Radio 10 gezeten. Ja, dat is nu. Uh, met uh, zomertijd. En uh, daar doe je de verkeersinformatie. Ja. En... Uh, wat is daar de populairste karakter in? Uh, is ja, dat... is nou, ik denk uh, Jaapkat. Ja? Maar mijn uh, favoriete om zelf te doen, typetje, is toch wel uh, Roy Grassoy. Ja? Ja. En wat doet Roy? Uh, Roy is een, uh, iemand die in uh, Paramaribo woont, Suriname. Ja? En die uh, wordt wekelijks uh, in de uitzending uh, gehaald. En die uh, doet ook, leest hij vanaf zijn scherm, dat kan allemaal uh, tegenwoordig. Mm -hmm. uh, de Nederlandse files op. Akkoord. Met wat uh, politiek commentaar. En uh, ja, Roy kan natuurlijk meer dingen zeggen dan. Uh... Maar kunnen we even Roy in de uitzending halen? Ik, ik denk dat hij zo wel komt. Dat hij zou in Nederland zijn dit weekend. Roy, ah, daar komt hij net binnen. Ach, ga. Hi, roy. Hé, hey, Madi, fawaga. Hoe is het? daar is die boom. Dagobal, Dagobal. Weet je wat dat betekent, Dagobal? Nee. Kijk, of je achter een hond loopt, een reu, ja? dan zie je die balzaak heen en weer. Links, rechts, links, rechts. <laughs> weet je? Dagobal. Dagobal. dagubal -dago is hond. Ja. Bal nou, laat zich raden. Bal is bal. Dus uh, kom, zie kom staan, zo, zouden jullie zeggen. Ja. Oh, weet je dat is het. Op die wijze. Ja, ja, ja. Ja, het is mooi en dan uh, draag ik ook af en toe nog wat uh, oros voor, Surinamse wezenheden. Ja. Met één vinger kan je geen soep gaan roeren, <laughs> dus met andere woorden, weet je, je moet dingen niet alleen willen kunnen doen, er zijn altijd andere mensen voor nodig ook, Juist. weet je. Dus dat, dat idee eigenlijk. Nou Roy, ik ben, ik ben heel erg blij met deze ontzettende wijsheid. En uh, we gaan even naar een stuk muziek luisteren. Grandeur. Want het is ook niet onbelangrijk. Zeker niet. Yes, yes, yes. En dat uh, vond ik wel een heel uh, bijzonder prettig uh, mopje. Deuntjes van Weleer. Deuntjes van Weleer. Dat maakt hey. een mooie muziek in die jaren. Hè? Ja, dat is uh, bijzonder. Ik zei dat hè? nog altijd in mijn auto. Ik had gisteren ook even met onze dorpsgenoten. Ad Paap. je kent hem niet, Ad de broer van Piet. <laughs> in het etablissement over uh, de oude muziek. Weet je? Ja. Ik heb bijvoorbeeld van, van Ad veel opgepikt in die jaren. Zeker, zeker. Hij wist heel veel van muziek. Ja, ja. Curf, en, Curf en, en nog steeds. En steeds. Ja, zeker. De eerste LP van Elton John. Was hij de eerste die mij daarop uh, wees. En zei, van, daar moet je eens naar luisteren. Dat ja. is echt, uh, en het was natuurlijk waanzinnig. Absoluut. Dat en echt. dat was niet geheel zonder succes van de heer. Nee. Van de heer zelf. Nee, Toch? Dat kan je wel zeggen. Ja. ja. Nou ja jij bent natuurlijk al uh, jarenlang uh, fan van uh, uh, Pink Floyd. ja. En uh, ja, Pink Floyd is natuurlijk... Uh, en de, nog steeds treedt hij op, hè? Die David Gilmour. Ja. Ja. Ja. ja, met oude Pink Floyd nummers. Ja, dat dus ja. is uh, wel een kleine clash geweest met uh, Roger Waters. Detail. Detail. Detail. Detail. Bij, dus, uh, bij, al die, bij al die gasten. Ja, dat. ja dat, dat is ook zo. Maar David Gilmour is wel de, de man. Uh, ja. De Pink Floyd, weet je. Ja. Zijn, al zijn klanken zijn duidelijk herkenbaar. Alles wat hij maakt. Dat is toch wel... Uh, Pink Floyd. Zeker. Ja. En uh, nou, uh, wat over Zandvoort. De reddingsbrigade heeft een uh, nieuw uh, onderkomen erbij gekregen. Dat ja, is wat verlengd, hè? Dat is verlengd, ja, want die boot is veel langer. Ja. En uh, dus uiteindelijk moeten ze die boot daar kwijt. En, uh, dat is nu klaar, die aanbouw. En dat is klaar. En oh. uh, Carina is daar geweest. En Carina heeft uh, gesproken met uh, Gilles Kok. En Gilles Kok is niet alleen uh, uh, hoofd- en eindredacteur van de Zandvoortse krant... maar is ook vrijwilliger bij de, bij de, uh, ah. de, de Rennersbrigade. En uh, nou, laten we eens horen wat uh, Carina daar heeft uh, van, van opgestoken. Ja. Toch? Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben hier in een heel speciaal plek.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 Uh, maar daar hoeven wij ons niet helemaal uh, mee bezig te Gelukkig, houden. Dat, ja. uh, daar hebben we hulp bij. Uh, Gelukkig maar. Jullie krijgen hem gewoon hier uh, aangeleverd. En... Wij krijgen gewoon iets prachtigs uh, nou, in onze schoot geworpen, wat zeker. dat betreft. En uh, wij gaan er uh, heel erg uh, goed mee om, vind ik. We, we proberen uh, het heel netjes onderhouden zelf. Uh, het feit dat het weer lekker binnen staat helpt ook ja. enorm, want ja. uh, drie maanden op de boulevard ja. met weer en wind, dat, dat doet ook wat met het materieel, dus het ja. moet ook niet te lang duren. Maar goed, het was nu even nodig. Ja, hey, en Hier aan de zijkant uh, zie ik dat het ook nog niet helemaal afgebouwd is, uh, maar ik zie al van die inhammen. Uh, je had het over vitrines, wilden jullie gaan maken?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 We zijn hoor ik hier, Frank. Nog, nog heel even over die... Uh, uh, was het niet zo dat de zandvoorters het hebben over de redboot? En buiten staan ze over de reddingsboot? Ja, ik moet Hoe moet dat ook weer? Hoe staat dat ook dat weer? Weet ik Volgens niet. mij hebben de, de zandvoorters, de echte zandvoorters... hebben het over de redboot. Oh. Maar misschien iemand die luistert als we uh, Ze hebben natuurlijk... Die kunnen ze nog. Ja? Ik moet er even een kleine correctie. Akkoord. Het is reddingsmaatschappij, niet reddingsbrigade, Frank. Rem, ja. Ja. Reddingsmaatschappij. Ja. Dankjewel Hans Potman. Want ik word altijd gecorrigeerd door Hans. Ah, de Reddingsbrigade hebben ook een nieuwe onderkomen. Dus. In Zuid, hè? Ja. ja. ja. Hey, en dat, dat staat best een heel eind op strand. He. Dus ja. uh, ik ja. ga er ook van uit dat het net als alle permanente strandbedrijven, horecabedrijven, uh, geheid is en zo. Dat moet staat allemaal. Ja, ja, ja, ja. Allemaal. Lijkt ja, me dat. Twijfel, ja. ja. ja, ja. ja, maar ja dat, dus, is, dat is heel bizar eigenlijk, he. want uh, wereldwijd. Maar dat is de Reddingsbrigade, hè? Niet, ja, niet... Nee, ah, ja. duidelijk. Hey, okay. duidelijk. Maar uh, het stijgen van de zeespiegel en zo... Nou, volgens mij uh, wordt de, de zeespiegel in de Noordzee alleen maar lager. Ja. Het lijkt wel, hè? De ja, strand wordt alleen groter. Heb, ik heb thuis uh, foto's van niet al te lang geleden... En we hebben het hier over de zeventiger jaar, Waarbij mm -hmm. het water uh, tot aan de duinen staat. De zeereep. Ja. Hè? En, en we hebben natuurlijk de watersnoodramp. Maar dat is sindsdien niet meer voorgekomen. Nee, hè? Wel, uh... Nou ja, er is wel een hoop veranderd, uh, aan, aan het veranderen. En, ja. Uh, maar ja, dat weten we allemaal. Hé, hey, wat anders Frank. Uh, de BOA's, de Zandvoortse handhavers, ja. uh, mogen tegenwoordig een wapenstok... Ja, met recht. Met recht, Ja, ja absoluut. Ja, want ze mogen zich nu verdedigen. En ja, en, uh, ja er zijn natuurlijk heel veel uh, bijzondere... Uh, en, mensen in ons dorp ja. die uh, op visite komen en uh, uh, niet alleen er een uh, puinhoop van maken, maar ook uh, agressief zijn. En, uh, ja. ik, uh, ja. ik, ik, zou, ik zou je Nou, dat is niet een voorbeeld van agressief, maar wel een, een voorbeeld van de puinhoop die mensen achterlaten. Ja. Het is ongekend. Dus, ik, uh, ik loop in de Oranjestraat en ik zie een man met een hond een enorme vaas draaien. Althans ja. die hond, hè? Ja, ja. Dus die hond, die, die, die kakt zo'n drol, jongen. Die ja. echt... En die man loopt weg. Dus ik erachteraan. Ja. Ik zei, meneer, kunt u dit even oprapen? Ja. Midden op de stoep. Ja. Daar ben je toch niet goed? Wat voor een hond was dat? Zo'n hond met zo'n varkenskop? Zo'n bijter? Nee, nee, nee, nee. Het was, oh. het was een, een, een Haagse puienzeiker. Oh, oké. Okay. En uh, dus uiteindelijk uh, had ik een zakje met En Toen zei Siska van... Uh, Geef hem even een zakje. Dus ik zei, kijk eens. En toen, hey, ja, hoor. Toen liep ik vanochtend daar langs. Ja. En toen had hij het achter de... Hoe heet het? Neergelegd op straat. Dat, dat zakje? zakje. Ja. ja, dat zie ik ook veel op de Verlennepweg. Het is onvoorstelbaar. Dat zijn natuurlijk ook een heel groot aantal mensen. die heeft een hond. En die uh, wordt in de buurt gelegd. Maar er zijn ook mensen die hebben, nemen dan op een of andere manier wel de moeite om dat uh, in, te, in te pakken. Zo'n rood zakje. Mm -hmm. En vervolgens, wat jij net ook zei, gooit dat zakje gewoon ergens neer. Het is er niet te geloven. Het ja, is echt bizar. Ja. ja, en die zakjes die kan je overal gratis krijgen. Ja. En uh, ja, uh, dus wat dat betreft. Uh, maar daar uh, kan de BOA ook met het wapenstok uh, Ja, ik, ik denk zelfs ook aan een tasertje in de toekomst. Koek, koek. Ja, ik <laughs> denk daar niet licht over. Maar over, over de vervuilingen. Ja. Ik loop uh, geregeld uh, de Noordboulevard af. Tot aan wat ik noem de kathedraal. Dat mm -hmm. is bouwwerk aan het einde. Voor het asfalt richting Bloemendaal begin. Mm -hmm. En dan loop ik daar waar die campers staan. En verderop staan ook geparkeerde auto's. En je ziet er die mensen daar van tering zou je achterlaten. Onvoorstelbaar. En dan staan er zes uh, lege, lege flesjes, bierflesjes. En, ik, en dan staat er op drie meter afstand een prullenbak. Ja. En denk ik van, nou, je kan niet zo dronken zijn of even zo'n flesje weggooien. Nee. Ja, dat is heel bizar. Ja. Maar goed, er staan ook negen sancties op. Hè. In, in Amerika zie je. Ik ja, tegenwoordig dat, wel. Ja? ja, de BOA's kunnen uh, als ze. Uh, maar ze moeten wel zien dat het gebeurt. Ja, begrijp je? Je kan Duidelijk. niet zomaar even. Nee. Uh, nee. Nee. nee, dus het moet op een heterdaadje. daadje. In Amerika en parken en zo, daar staat gewoon duizend uh, dollar fine for littering. Ja, weet je, en terecht. En het is natuurlijk ook daar weer ja. een handhavingsprobleem. Want je kan natuurlijk zoveel verboden uitvaardigen als je wil. Ja. Maar als het niet gehandhaafd kan worden, dan is dat volstrekt nutteloos. Maar aan de andere kant, weet je, zo'n bord produceren. Misschien zijn er nog mensen van, nou oké, okay, laat ik het maar niet doen. Want als ik word gepakt, heb ik duizend uur uh, die boete ja. op de broek hangen. Ja, hier is dat... het volgens mij iets van 159 euro of zo. Maar ja, zoiets, ja, dat zou kunnen, ik. ja. Nou, dat moet dan, dan om te beginnen worden opgeschroefd. Nou, ja, maar ja, kijk, met zoveel drukte is het bijna niet te handhaven Nee, is ook zo. Dus wat dat betreft... Ja. Uh, het is overigens niet alleen een Nederlands probleem. Ik denk nee. een, een Europees probleem. Ja, maar ja, als ik in uh, Volendam loop, keurig. Ja? Ja, zie ik helemaal geen Aha. rotzooi. Dus ja. het heeft ook te maken met de, met de mentaliteit van de mensen zelf. Ja, uh, absoluut. Ja, dat klopt. En de, de trotsheid van... Uh, waar je woont, weet je al. Trots ja, zijn ik, waar ik je, je woont. Ook, uh, ja. ik mijn eigen buurtje ook schoon. Ik ga ook af en toe die perkjes door. En uh, helemaal als ik directie lig, haal ik het ook onmiddellijk weg. En bij ons uh, achter hebben we de, de, de uitgang van de garage in de, in de, uh, tegenover de Albert Heijn. Ja. En, uh, en daar zitten ze altijd op een, uh, op een muurtje. Zitten ze te roken. Nou jongen, het lijkt wel een asbak ja. daar. Ja. En dan zitten ze ook te pissen daar in de hoek. En denk, ja. ja, het is toch niet te geloven allemaal. Te bizarre ja. woorden. Ja. ja, helaas zijn die toeristen er ook. Maar het ja. levendeel gelukkig van de toeristen, dat, dat gedraagt zich. Ja, dat is uh, waar. Gisteren werd ik bijna, gisteravond, en het is hartstikke druk in het dorp, werd ik bijna in de afgesloten Halterstraat... Ja. Aangereden door, door, door een man op de fiets. En uh, dus zo, zo mijn, hond, met de, mijn hond werd bijna aangegeven. Oh ja. ja en, en, maar zo'n man op zo'n kindercircus? Nee, nee, gewoon echt oh. een normale. Ik weet niet of het een e bike was. Maar, uh, en die was heel netjes. die, die go, Oh, sorry. En uh, um, excuses. En, uh, en, dat, en ja. dan is het opeens toch een heel ander idee. Ja, opeens. Wanneer je uh, uh, zeg maar uh, meteen uh, mensen met de hakken in het zand. Uh, ja, klopt. Ja. Dus ja. Het is uh, je had nog een leuk muziekje, Thomas. Nou, <laughs> ik denk dat Frank hem wel kent. Laat nou, ze horen. Ja? Ja. Ja. Ja. ja? ja, ja. Dit is. Uh, het, waar, waar wordt dit bij gebruikt? Ja, dit is uh, de, de moppen, volgens mij. De oh, nee, Albertine okay. uh, moppen. moppen voor ja, ja, ja. Ja, straks is het 100% NL, hè, vanaf 13 september. Vanaf 13 september, 100% NL, dan kan, ja. je, kan je Frank weer live horen. Ja, we hebben er veel zin in. Hebben jullie 100%. al jingles gemaakt? Dat gaan we binnenkort doen. Okay. Alles moet natuurlijk opnieuw worden gedaan. Ja. Nee, ik heb je er veel zin in. Helemaal heel leuk om dat weer op te starten. Goed. Hey, jij hebt nog nieuws? Nou, nieuws, ja, ik had een paar kleine bemerkingen toch. Allereerst uh, chapeau voor, wat er net over rotsen. zo. Chapeau voor de dames en heren van Spaardenlanden. Die dat uh, toch allemaal zo net mogelijk proberen ja. te houden. Ja. En dat is, uh, een, het lukt niet altijd. Het lukt maar, niet uh, altijd, nee. Ze zijn om zeven uur ziek zo rijden, ja. die gasten. En, en, uh, en altijd vrolijk en altijd. Ja, uitgedacht uh, zeg ik. Ja. Ja, ja, het zijn hele aardige mensen. Ja, helemaal niet. Uh, uh, nou, daar gaan we zo even over praten. Laten we eerst nog even een stukje muziek doen. En dan uh, krijgen we straks het nieuws. En dan pakken we hem daarna na op, Frank. Goed plan G. Ik weet het. Zet hem op. Ha, ha, ha, ha.